Staat, nou in zoverre als het totalitair is in het Oostblok, want dat is het in wezen nooit helemaal geweest, is het toch, wordt het steeds moeilijker voor de, de lezers van 1984 om een wezenlijk begrip te krijgen van de totalitaire staat. Omdat zij dat toch, lijkt mij, dat zij dat uh, verwarren met, de, uh, met een autoritaire staat en dat zij dat zien zoals Orwell het dan heeft over, over macht en een laars die in het gezicht stond als een plat gewals, de sinaasappel. En dat is natuurlijk wel heel mooi en het is heel beeldend, maar dat heeft in feite niks, niks te maken met de totalitaire staat. De totalitaire staat, dat moet je zien als de staat wat alles in zijn macht heeft. Het is dus niet de feodale heerser. Die uh, zijn lijfeigenen berooft enzovoort. Nee, hij wil hun zieltjes. Je moet het zo, zo ongeveer zien, meer zoals als de paus. De paus, die, die uh, niet alleen uh, met dat collectebusje dat ze dat die centjes die, uh, die wil hebben. Nee, hij wil ook hun zieltjes. Hij wil ze dat ze biechten. Hij wil een hele innerlijk hebben. En als wij dat echt goed willen vergelijken, en dan. Komen wij net zoals zo'n 150 jaar geleden. En bij de positivisten met de vergelijking met het de, de dieren, dierenrijk en met name de insecten. Het was natuurlijk helemaal niet zo gek, want je, de, de Darwin had je toen een evolutietheorie. En het besef van de mensen van wij moeten een mooie wereld opbouwen. En uh, iedereen die vertrapt elkaar. En hoe bouwen wij die wereld maar op? Nou, zegt dan sommigen, nou moet je toch eens kijken naar de dierenwereld. En met name naar de insecten, naar de mieren, naar de bijen. En die leven heel goed en die kunnen overleven. Want het is natuurlijk een vergissing van Darwinisme, dat, uh, dat iedereen elkaar opvreet. Nee, zegt Darwin natuurlijk heel duidelijk, door samen te werken kunnen wij ook een heel inkomen, kunnen wij evolueren. En, hey, bijvoorbeeld Kropotkin, of een Comte, of een Spencer. Maar ook Frank van der Goes in Nederland en alle ande, heel, ja, veel anderen. Die zeggen, kijk, dat is toch prachtig. Misschien kijken hoe ijverig die mensen werken. Samenwerken. En, uh, dat, uh, dat, dat loopt allemaal. Die maken elkaar niet af. Dat gaat uh, heel goed. En, ze kunnen. En, ze kunnen. Veel grotere beesten dan zichzelf overwinnen. Ze kunnen grote bouwwerken kunnen ze bouwen. En dat zien zij dan als een mooie staat, een ideale staat, een utopie. En dat noemt dan Orwell ook de Beehive State. Als een paar keer, als die het uh, in een boek recent zien, dan spreekt hij van de Beehive State als de totalitaire staat. Dat is een staat waar iedereen broer en zus is. He, dan denk je gelijk aan de Franse revolutie, broer en zus. Maar nee, dit zijn meer dan broer en zus. Dit zijn in feite mensen die allemaal hetzelfde denken. Net zoals een tweeling, nog sterker. En dan met zijn biljoenen. Want zo moet je een, bij, een bijenvolk zien. En zo is de totalitaire staat in feite ook. Die, uh, het, is, het gaat er niet om dat, dat je van bovenaf... Onderdrukt wordt het? Gaat erom dat je met z'n allen elkaar onderdrukt. In feite. Maar dat heel, en dat is dan typisch Nederlands, allee, laten we er even over een, een mooi Nederlands totalitair uh, voorbeeld hebben. ...gezelligheid. We zijn allemaal als Nederlands gek op het woord gezelligheid. Krijgt krijg er niet genoeg van om buitenlanders te vertellen dat wij een woord hebben... ...dat hun lekker niet hebben, want het is niet te vertalen met cozy enzovoort. Je hoort het weet ik hoe vaak. Maar gezelligheid is natuurlijk het totalitaire principe... Tot in de puntjes uitgewerkt. Je komt op een feestje. En je mag het nooit over graven. Nee, je moet altijd een beetje oppervlakkig. Je, moet altijd, je mag nooit natuurlijk zagrijnig zijn. Je moet blij. Je moet uh, nooit ruzie met mensen maken. Allemaal, eh, alles moet gezellig zijn. Er zijn bepaalde regeltjes voor. Kaarsjes enzovoort. Mensen hebben er toch een heel bepaald beeld van. Maar vooral dat positief zijn. Dat is natuurlijk ook een aspect. Die in, en in 1984 voorkomt. Huh. Nooit zag reinigen altijd positief zijn. En dat kwam met name in de oorlog voor. In Engeland en in Duitsland. Dat wilde ook Goebbels natuurlijk. En uh, de, daarom krijg je altijd propaganda om de mensen op te peppen. Uh, muziek op de radio. En, en, uh, en we blij zijn met z'n allen. En dat hadden we weer laten zien aan de mensen. Om weer andere mensen te vertellen: van god, wat zijn we blij en wat gaat het goed met ons? Nou, waarom is dat zo belangrijk? Omdat. Als wij met z'n allen blij zijn, en dan zal de andere niet depressief worden. Want natuurlijk de toestand, dat is, uh, dat is helemaal niet z'n best natuurlijk. Je zou toch gelijk uh, in een uh, inrichting terechtkomen anders. En dat is dan ook opvallend in Engeland bijvoorbeeld. Uh, die inrichtingen die raakten helemaal leeg. Uh, al die mensen die kwamen weer aan het werk, om er uh, om wat te noemen. Zodat uh, de zieken in die, uh, in die gestichten konden, maar die mensen die... Uh, ja, al die gedeprimeerden enzovoort, die liepen fluitend rond natuurlijk, tussen de bommen door enzovoort. In de totale oorlog, want dat is dan een frase van kubbels. maar dat is in feite wat ook in Engeland heeft plaatsgevonden. Betekent het dat mensen dan niet van, uh, van acht tot vijf werken of van acht tot vijf oorlog voeren? Nee. We zijn met het hele volk, zijn wij dag en nacht... Tot in onze slaap en in onze dromen aan toe, zou je kunnen zeggen. Zijn wij met die oorlog bezig? En dat heeft dan ook allerlei consequenties. Om bijvoorbeeld. Orwell had een stukje voor de radio uh, verteld over sabotage. Zeg, wat is sabotage? Is niet wat iedereen denkt: van uh, een, um, een trein opblazen. Hè, L, zoals uh, Lawrence of Arabia of zo. Nee, ook als je luiert op je werk. Als het een keertje niet gaat en je kan jezelf niet oppeppen, dan ben je objectief gezien, mooie marxistische uitspraak, ben je objectief gezien bezig met sabotage. Want je ondermijnt de economie. Je ondermijnt de oorlogseconomie. En wat zien we dan ook natuurlijk in 1984? Die totalitaire staat wordt in stand gehouden door de oorlog. He, als ze dan niet tegen Oost, dan, dan tegen West-Azië aan het, aan, het, uh, aan het vechten. Dat houdt de mensen op hun tenen. Want zo gauw als de staat niet meer vecht en dan verliezen ze de macht over die mensen. En of, of de mensen die uh, niet zozeer dat de, alleen dat, dat de macht hebben, macht verliezen, maar die mensen die verzakken ook. Dat wordt niks meer. Een ander voorbeeld is natuurlijk in Israël, in de kibboets. De mensen die bouwden de staat op. Eh. En dan hadden ze helemaal niks. En stonden ze daar in die zand te vroeten met z'n allen. En alles hadden ze ervoor over gezamenlijk eten. Alles werd gezamenlijk gedaan. Het kon niet op. Totdat al die sinaasappelbomen daar stonden. En al die sinaasappelen binnen waren gehaald. En eh, nou, dan hadden ze wat geld over. En zei iemand van, nou misschien vind ik het wel leuk om... Eh, om bijvoorbeeld een koelkast te hebben. Want euh, nou, ik vind, s avonds, euh, vind ik het s'avonds toch wel eens leuk. En dan zie je langzaam dat die mensen wegtrekken van dat euh, gezamenlijke. Dat ze dan thuis wat zelf iets willen koken. Dan euh, niet meer naar de gezamenlijke televisieruimte. Maar euh, zelf bepalen wat ze willen zien. En dan zie je zo. Als de druk wegvalt zie je dat die mensen ook individualistisch worden. En dat is het begin van de omgang natuurlijk, van het totalitaire st staatje, de kibboets in feite. Dat is helemaal vertrokken. En dan zie je eigenlijk dat, het, dat uh, voor sommige mensen heeft dat een positieve waarde, dat totalitaire staat. En voor andere mensen een negatieve waarde. The principles of newspeak. Newspeak is the official language of Oceania and has been devised to meet the ideological needs of Ing-Soc, or English Socialism. In the year 1984, there is not as yet anyone who uses Newspeak as his sole means of communication, either in speech or writing. Reading articles in the Times are written in it, but this is a tour de force which can only be carried out by a specialist. It is expected that Newspeak will have finally superseded Speak, or Standard English as it is called, by about the year 2050. Meanwhile, it gains ground steadily, all party members tending to use Newspeak words and grammatical constructions more and more in their everyday speech. The version in use in 1984, and embodied in the ninth and tenth editions of the Newspeak Dictionary, is a provisional one, and contains many superfluous words and archaic formations which are due to be suppressed later. The purpose of New Speak is not only to provide a medium of expression for the world view and mental habits proper to the devotees of Ing Sok, but to make all other modes of thought impossible. It is intended that when New Speak has been adopted once and for all and old speak forgotten, a heretical thought, that is, a thought diverging from the principles of Ing Sok, should be literally to express, while excluding all other meanings, and also the possibility of arriving at them by indirect methods. This is done partly by the invention of new words, but chiefly by eliminating undesirable words and by stripping such words as remain. For the sake of convenience, but only with the undesirable meanings purged out. Uh, bedankt Derek Jacobi, dat, uh, die, stond, die zit natuurlijk niet in de studio, dat uh, heb ik van een bandje uh, op twee, zo twee cassettes en uh, 1984 en dat hebben ze een voorstukje. Wat, wat hij gelezen heeft is de appendix behorende bij 1984 en dat heet The Principles of Newspeak. Newspeak, zoals al zegt, dat is eigenlijk de taal van 1984 en dat begint eigenlijk op een, wat wij dan noemen een kunstaal. Okay. voorbeelden zijn uh, Esperanto natuurlijk, of ook Je kan ook denken aan de blinde talen of computertalen. Het zijn allemaal talen door de mens gemaakt. Maar met één duidelijk verschil. Uh, die voorbeelden die ik net noemde, die zijn er om de communicatie te bevorderen. Newspeak. En dat is, uh, het is ook een parodie. Newspeak is er om de... Zoals eigenlijk al gezegd... Is om de communicatie tegen te houden... Om, om uh, de werkelijkheid kleiner te maken. Zo moet je het zien. Het is een uh, voortbeduursel op... Uh, ik weet niet of uh, Orwell het zelf wist... Maar dat is te later wel bijgesleept. Voortbeduursel op de theorieën van... Wat ze noemen van de Sapir Wharf. Dat, dat houdt dan in... dat als, als door de taal dat wij de werkelijkheid kennen. Zodat, als voortvloes daarvan zou je kunnen zeggen eigenlijk, als wij met de taal gaan rotzooien en dan, dan gaan we ook met de werkelijkheid rotzooien van de, van de personen. Hmm. 1984 is hoe gek het ook nu klinkt, is een, een toekomstroman uh, geschreven ten slotte uh, 48 zeg maar. En de, de toekomstroman die behoort tot uh, wat we noemen dan de utopistische genre. Uh, er zitten dan uh, de utopie, de dystopie, wat dan uh, 1984 zou zijn, wat we dan ook wel anti-utopie noemen. En er zit wat Daarvoor, eigenlijk familie ervan, is dan de imaginaire reis. En eigenlijk hebben ze dan dezelfde functies. Ze hebben dan een, een, een, een tweeledig doel. Het, uh, het, het satirische, te, uh, het, het afkraken van de bestaande toestand. En het beschrijven van, van de ideale toestand. En die twee gaan natuurlijk samen. Want als je de ideale toestand beschrijft... dan ...kraak je daarmee tegelijkertijd natuurlijk alles wat uh, op het ogenblik of hier dan, uh, dan fout is. De genre die gaat in feite terug tot de allereerste tijd zou je kunnen zeggen. Of dat dan uh, bij de Grieken noemen we dat dan de Gouden Tijd, de tijd van uh, Saturnus. En uh, in de joods-christelijke overlevering heet dat dan Paradijs. En daar zie je dan bij allebei dan weer... Die omdraaiing, wat ik al eerder zei, een satire is een omdraaiing, maar daar zie je ook de omdraaiing. Bijvoorbeeld de Gouden Tijd, die werd dan gevierd in de Rome. En wat ze dan deden was, de hele, uh, tijdens het vieren van de feest van Saturnus, gingen ze alle rollen omdraaien. Mannen gingen verkleed als vrouwen en de hoge heren... We, Kreeg een hele lage aanzien en andersom. Dus in feite natuurlijk wat wij dan uh, wat zien bij, bij carnaval. Waar dan ook de nar koning wordt. Maar die omdraaiing kunnen we dan ook weer herkennen in het, uh, in het paradijs. Met, uh, met name door, uh, door middel van de melancholie zou je kunnen zeggen. Dat is een oud begrip natuurlijk, melancholie. Die op, op alle Kennis, zou je kunnen zeggen, van de middeleeuwen van toepassing was. Adam was sanguinisch toen hij in het paradijs was. Dat betekende dat hij, dat hij zich uh, goed voelde. En, uh, dan, en zoals alles om hem heen ook goed was. De tuin van Eden was, uh, was uh, lente. Het was ook een, wat ze de, in de middeleeuwen dan ook noemden, zeg maar een soort van locus ameunus. Locus ameunus is dan ook een, de, zou je kunnen zeggen, een soort van utopie. Daar is, in de middeleeuwen komen de, de geliefden bijvoorbeeld samen. Is ook, heeft dan, net zoals uh, het paradijs is dan omringd. Locus ameunus dan door bomen en het paradijs door een muur. Daar zie je weer hetzelfde. Het is eigenlijk buiten de tijd verkeren. Net zoals uh, de gouden tijd... Tijd bestaat niet meer. Zoals de tijd ook niet bestond in het paradijs. Daar was men, men, men uh, eeuwig jong. Maar. Adam en Eva. Die hebben dan uh, van de appel gegeten. Van de kennis. En. Zij worden melancholisch. En de aarde wordt melancholisch. En de melancholie is dan eigenlijk alles. Alles wat vervelend en slecht is. wel um, op aarde als in, in hun lichaam zelf maar ook dan begint de tijd te lopen zowel in de Griekse als in de joods-christelijke leer is er sprake van de tijd wat afloopt en waarin alles steeds slechter wordt en zo zie je dan ook dat in de begintijd of wat dan, de begintijd wat dan buiten de tijd was dat dat de ideale tijd was en dan wachten we, tenminste in de christelijke de joodse overlevering, dat he, na de apocalyps het alles weer goed wordt. Maar nu in elk geval zijn wij in de melancholie. En je zou ook kunnen zeggen, uh, wie zijn de schrijvers van uh, utopieën? Dat zijn de, de, de mensen die het meest melancholisch zijn, die het meest nadenken, het meest terugverlangen naar die, naar die goede oude tijd, zou je kunnen zeggen. En dat zijn ook de mensen die verlangen naar een betere wereld... ...in tegenstelling van de, tot de mensen die uh, er maar op losleven. Dan krijg je met Thomas More... ...krijg je dan de utopia, de imaginaire reis. Dat is dan een eiland. En zoals we eerder zei, uh, het paradijs of uh, Gouden Tijd... Dat, ...dat zijn eigenlijk ook eilanden. Het staat buiten alles... En wat je dan ook bij allemaal... Alles staat eigenlijk vast. Het is natuurlijk ook logisch als, als er geen tijd is. En dan is het statisch. En zo kan je ook bij Thomas More en alle... Imagine, uh, ik, we noemen dat imaginaire reizen. Maar het zijn natuurlijk imaginaire staten in feite. Imaginaire landen. Waarvan even de, de reis naartoe beschreven wordt. En dan krijg je de... Uh, vanaf utopia tot aan zo rond 1750 krijg je dan steeds meer een house aan, uh, aan imaginaire landen waarin de, de maatschappijkritiek verkleed is zo rond 1750 gebeurt iets totaal nieuws voor, voor de samenleving wat dan ook weer van invloed is op de utopische genre men ...ontdekt als het ware de tijd. Ik zei al dat uh, mens, de mensen weliswaar dachten dat, wat, wat dat het steeds slechter werd. Maar in feite hadden mensen eigenlijk niet zo goed door... ...hoe de mensen voor hun leefden. En eigenlijk hadden ze het idee dat alles min of meer hetzelfde was... ...behalve dat ze dachten dat mensen steeds slechter werden. Zo rond 1750 krijgen we dan het begin van de sociologie... Het begin van politieke denken. En even later krijgen we dan ook de Franse revolutie. Waarin alles op zijn kop stond weer eigenlijk. De revolutie. En dat is dan in zekere zin natuurlijk net zoals we Bij paradijs of bij carnaval of de gouden tijd. Is gewoon het omdraaien van alles. De mens neemt het heft zelf in handen. Zoals wie met paradijs eigenlijk. Dat uh, Adem even eten van de boom van kennis en alles wordt beroerd. Maar dan zie je eigenlijk dat de, dat de mensen ook uh, um, met de Franse revolutie ook het heft in handen nemen. En die gaan de maatschappij veranderen. Want zij geloven dat zij een wetere, betere wereld kunnen gaan bouwen. We zien dan ook uh, het begin van het onderwijs. Daarvoor was onderwijs niet zo belangrijk. Maar nu geloven geloven de mensen, met name de mensen die zich dan bezighielden met, uh, met sociologie, zoals Saint-Simon, maar in, ne in Nederland dan ook beetje Wolf, dat wij een betere wereld kunnen bouwen door aan onze kinderen te werken. En het is natuurlijk ook niet zo gek dat Beetje Wolf dan in, in Nederland veel gedaan heeft voor de opvoeding van de Nederlandse juffers. En beetje Wolf is in Nederland degene die de eerste toekomstromans geef. Holland Holland in het jaar 2440 Pas met de socialisten die zo rond uh, 1850 zo'n beetje echt uh, opkomen zien we dan natuurlijk een echte house in de toekomstromans maar ja, die socialisten die waren echt bezig ook om uh, ...om een echte toekomststaat te zichten. En uh, daar waren we met z'n allen hart aan bezig. Een hele levensinstelling was natuurlijk één utopie in feite. En we zien dan ook allerlei bewegingen bij hun. We uh, had een Marx die dan in feite de, wereld, uh, de samenleving om wilde gooien... En dan om, ...om dan dus, uh, so, de socialistische staat te stichten. terwijl bijvoorbeeld meer bij de, bij de anarchisten. Uh, een, bij een aantal althans... Dat zij dan zeiden van, nee, wij gaan nu beginnen. En daar zijn, daarop geënt is dan de, wat wij dan noemen de utopisten. En dan in Nederland denken we dan gelijk aan, uh, aan mensen als Frederik van Ede. Er was ook een vrijland dat was gebaseerd op het toekomstroman van, van Herzka. Frederik van Ede met Walden, je had gemeenschappelijk grondbezit wat christelijk was. Die mensen die zeiden allemaal, nee, wij gaan niet wachten tot... Uh, ...op de sociale omwenteling... ...en op het bloedvergieten... ...wij nemen een stukje land... ...sluiten ons weer een beetje af... hetzelfde idee... ...we sluiten wat af... ...dat kan toch wel niet anders... ...en wij gaan... ...hier en nu... ...gaan wij... ...een utopie maken... ...dat... Uh, ...dat... ...hoeft misschien niet zo te verbazen... ...dat heeft... Uh, ...toch nooit zo lang geduurd... Er ...zijn wel een paar dingen die uit... ...voortgevloeid zijn... ...die wat langer duurden... ...met name coöperaties... ...maar wat minder. En waarom? Daar geeft Orwell gek genoeg een antwoord op... ...die de socialisten niet... ...waar de socialisten niet aan wilden beginnen eigenlijk. De socialisten zijn ook atheïsten. Ze zijn van God los. Zij geloven in de goedheid van de mens. Humanisten zou je kunnen zeggen... En met z'n allen gaan wij een mooie maatschappij opbouwen, gebaseerd op de goedheid van de mens. Terwijl er al duizenden jaren er waren, er natuurlijk bijvoorbeeld de kloosters, de katholieke kerk in het algemeen en, en later ook van protestantse huizen allerlei bewegingen. En die stichten wat we zullen noemen hè, voor het gemak Utopieën, die wel lang duurden en nu nog voortbestaan. En bijvoorbeeld de Mormonen. In Engeland de shakers is ook een bekend voorbeeld. Vooral bekend van hun, uh, hun meubels. En daar zie je dan weer het gekke. Met God lukt het wel. En zonder God lukt het niet. Het lijkt toch alsof de mens wel bereid is om iets op te offeren. Voor het hiernamaals, Maar als er niks hierna is. En dan, dan is er ook niks meer voor de mens. Dan worden ze heel egoïstisch en dat is natuurlijk uh, wat helemaal niet in het straatje paste van, uh, van de socialisten. Die toch gehoopt hadden dat, dat de mens, uh, als, als wij alle, goede, alle slechte invloeden maar zouden verwijderen, wegsnijden, dat, uh, dat de mens vanzelf uh, goed zou worden, dat de goede kanten naar buiten zouden komen. Ja, over which the great powers wage constant if limited war. Compare it with this map of the Western Alliance, the Soviet bloc, China, and third world countries. In Big Brother's world, freedom was extinct everywhere. It is extinct in this much of our world, about a third. These are countries considered partly free. Only these countries are free in the American sense of the word, with political and economic freedoms and a free press. This balance of freedom is holding steady right now but what if you tried to develop a scenario a set of circumstances that might bring 1984 closer even in our most durable democracy suppose the energy crisis returned could that bring the superpowers to the edge of confrontation or could a collapse of the poorer economies bring down the international banking system that loaned the money Spreading hunger, violence, and instability might logically lead to migration here from poor countries, swelling to a human flood. To stop this influx, would we seal our borders, issue a national ID card to citizens. With the economy suffering, would urban rioting return? At what point would the president ask for full emergency powers, impose martial law, create a domestic security force? Under the circumstances, could the next election be postponed for a while? The real date wouldn't matter. Then, it's 1984. George Orwell saw those dangers 35 years ago. He wrote this. Something like 1984 could happen. The moral to be drawn from this dangerous, nightmare situation is een simpel one. Don't let it happen. It depends on you. En hier zien we dan ook eigenlijk in verwoord ook de, de tragiek van de hoofdpersoon van 1984, Winston. Hij heeft niks om voor te sterven. Niks om voor te leven, maar ook niks om voor te sterven. Als we dan zien al die christenen die in de Romeinse tijd voor de leeuwen werden gegooid. En toch enigszins gelukkig Stierven. Waarom? Omdat, omdat zij stierven voor een doel. En Winston heeft niks. Niks om in te geloven. Alles, alles is afgehakt. De werkelijkheid daar heeft hij geen beheersing over. Daar, daar kan hij helemaal niks mee. Zijn uh, liefde voor Julia, zijn geloof in zichzelf, dat allemaal is kapot gemaakt. En daar zien we natuurlijk de ware Tragiek van, van de moderne mens Zou je kunnen zeggen, volgens Orwell En, en, en vele andere filosofen waar Want dat is, een, het is Dezelfde vraag, niet alleen Waar leven we voor waar, waar kunnen wij voor sterven En het is Het antwoord is, is dan kort, niks Helemaal niks En Met 1984 Komen we dan natuurlijk weer bij de bij de dystopie, de, de anti-utopie. Dat uh, is natuurlijk het meest bekende voorbeeld. Maar in feite kunnen we zeggen dat, dat er al in de vorige eeuw, als we dan al die socialisten uh, aan het kissenbissen zijn over, over de beste nieuwe staatsvorm. Doen zij dat in, in hun talloze blaadjes, vallen ze elkaar heel scherp aan. Op het schofterige af vaak. Ze, ze maken elkaar voor van alles uit. Maar ze doen het ook door middel van allerlei toekomstverhalen. En proberen ze dan ook het toekomstverhaal van de andere partij zwart af te schilderen. Een voorbeeld bijvoorbeeld in, in Nederland is een anoniem verschenen werken. Dat heette de Heerschappij van het Grootkapitaal in het jaar 1993. Een duidelijk voorbeeld van een dystopie. Het is uh, verschenen in de kring van de mensen van Vrijland, he, wat, wat ik al eerder zei, ook van die utopisten, mensen die een stuk grond wilden bewerken. En wij kunnen het lezen als een aanval op de, zeg maar, richt, de mensen die Marx uh, navolgden, de mensen die de maatschappij wilden veroveren. Mensen die de hele maatschappij wilden veranderen. En zij zagen dat daar alleen maar bloed vergieten. En in en, en de heerschappij van het groot kapitaal zien we dan ook één groot gevecht tussen het groot kapitaal en de, de arbeiders die uh, een staak in uitroepen. En dat in bloed gesmoord wordt, en dat zij terechtkomen in een. Maatschappij die in feite heel weinig verschilt van die van uh, 1984. Alleen de arbeiders zien we dan allemaal in, in mijnen en uh, in kleine hokjes teruggedreven. Maar toch wel vrij primitief, want hier zien wij alleen maar de macht. En wat is dan het knappen van, van Orwell en het beangstigende en waarom... ...niemand eigenlijk goed weg weet met Orwell. Het gaat er niet om dat er een, een macht is... ...die alles onderdrukt. Het zit heel psychologisch in elkaar. Er is geen uitweg. Al, alle, zoals ik eerder zei... ...al die vragen, al die levensvragen worden daarin gesteld. Wat kunnen wij opbouwen... En, als wij iets opbouwen, dan, dan zakt het weer in elkaar. Eh, bijvoorbeeld in een boerderij de dieren natuurlijk zie je het voorbeeld van van de, de dieren die dan een, een toekomststaat oprichten en dat het vervolgens verraden wordt. Dus helemaal geen vertrouwen meer in de mens. Orwelliaans ironie, hoe ironisch eigenlijk, staat dan voor uh, dictatuur en, en de laars en het beeldscherm die iedereen in de gaten houdt. Terwijl Orwell zelf een heel zachtaardig iemand was die het liefst eigenlijk aan een watertje zat te vissen. Op beesten was en een hekel had aan de stad en met alles wat met de stad te maken had. Hij is geboren in 1903 in Burma, hij is kort op verhuisd naar Engeland waar hij naar kostschool ging en daar dan ook over schrijft. En grappig genoeg schrijft hij over die kostschool. Uh, vlak uh, voordat hij 1984 aflevert. En mensen hebben dan ook wat uh, overeenkomsten gezien tussen die beschrijving van een kostschool die hij wat uh, misschien wat aangedikt heeft. En uh, hebben ze vergeleken met 1984. Zo van. Uh, wat hem in zijn jeugd is aangedaan daar op Kosco. Daar neemt hij wraak op nu op de maatschappij. Hij ging niet naar de universiteit. Eigenlijk was hij nadat hij na Kors, een tijdje op kostschool is. die maar gaan luieren. En wilde ook niet veel meer doen. En is hij vervolgens naar Birma gegaan. Waar hij geboren was. Waar zijn vader ook gewerkt had een tijdje. En daar is hij politieagent ge geworden. En dat heeft hij zo'n zes, zeven jaar, meen ik, heeft hij dat gedaan. En komt weer terug naar Engeland. En heeft over wat ideeën gevormd. Over het onderdrukkingsapparaat, over het imperialisme. Die hij begint te haten. En waarschijnlijk ook op wat het hem zelf heeft aangedaan. Want in al zijn eerlijkheid. Want als, als we het ergens over hebben bij Orwell dan is het in zijn eerlijkheid. Dan beschrijft hij hoe hij verschillende keren gedwongen door, door zijn positie. Door de imperialistische omstandigheden. Dingen doet die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Terug in Engeland wil hij schrijver worden. Of eigenlijk dichter. Dat is iets wat hij in zijn jeugd, van, van, van heel jong, wilde. Hij las ook erg veel. Maar dat was eigenlijk niks van gekomen natuurlijk, door die politie, omdat hij politieagent is geworden. Dat, dat hij daar carrière zou maken. En dat wil hij nu doen. Als een echt, uh, echte schrijver moet hij ook ervaringen opdoen. Zijn Biomaanse jaren waren dan niet voldoende. En trekt naar Parijs waar alle andere schrijvers zijn. Dan had je Joyce had je daar natuurlijk. En de Sylvia Beach had je. En noem maar op. Maar toch laat hij zich niet zien in de kroegen waar, uh, waar de schrijvers zich ophielden. Uh, maar ging hij daar pannen wassen en, en dergelijke, maar natuurlijk een later een roman over schrijven. Dan zie je toch dat hij zich meer vereenzelvigde met de onderkant van de maatschappij. In hoeverre hij dat daadwerkelijk gedaan heeft uh, en, en wat, wat hij dan verhulde. Dat is dan uh, achteraf misschien wat moeilijk te zeggen. Van dat klein beetje ervaring van... Uh, van Parijs, het samengevoegd met wat, uh, met wat ervaringen in Londen, dat hij dan als een ging zwerven. heeft hij dan samengevoegd tot een boekje. Aan de grond in Londen en Parijs. Dit trekt wel wat aandacht, met name in de linkse kring. En krijgt hij enig naam als... ...beschrijven van sociale omstandigheden... ...en wordt dan ook... ...voor de nieuwe serie van Victor Calanx... ...de uh, Left Book Club... Uh, ...naar Wigan gestuurd... ...om daar de toestand... ...van de arbeiders te beschrijven... Wat dan wordt... ...de weg naar Wigan... ...dat heeft hij nog niet of af... ...of hij besluit naar... Uh, ...Spanje te gaan... ...in Spanje is dan... ...de Spaanse burgeroorlog, burgeroorlog uh, uitgebroken... En intellectuele van, hè, want links en intellectueel was destijds min of meer synoniem, vertrekt naar, naar Spanje. Door een ongelukje komt hij echter niet in de internationale bagade terecht, wat dan gerund werd door de marxisten, door de Russen. Maar bij de meer anarchistisch, trotskyistisch uh, geleerde, boem. Daarbij komt hij uh, in de gevechten terecht, wat later, in Barcelona. Tussen de Marxisten en, en de Boem. En moet hij onder hele benarde omstandigheden vluchten. Niet vluchten voor Franco, maar vluchten voor de communisten. Opdat hij, net zoals vele van uh, andere uh, Trotskyisten of. Uh, of anarchisten vermoord zou worden. Hij is hierover heel kwaad. En schrijft dan zijn bekende salut aan Catalonië. Wat uh, toch een van de beste uh, boeken is over de Spaanse burgeroorlog. En wat en daarin vertelt hij wat hem vooral dwars zit. En dat is de grote leugens die daar plaatsvinden. Over het optreden van de communisten. Want tot dan had je, zou je kunnen zeggen over de Spaanse burgeroorlog dan de, de rechtse pers en de linkse pers wat dan communistisch was. En nu komt hij met het verhaal over de communisten, maar dan van linkse kanten. En dan, vanaf nu kunnen we ook eigenlijk zeggen, dat is de positie van Orwell. Ter linkerzijde, hij is nu politiek bewust wat hij daarvoor niet was. Hij is duidelijk links, altijd links geweest. Nee, hij zal vanaf dan altijd links blijven. Maar wel een luis in de pels van de linkse, van de intellectuelen. Eigenlijk had ze, denk ik, toch liever kwijt dan rijk in feite. Dat ja. is we hier Das ist die Zivilisation. von mehreren wo wie wir Noch Das ist die Zivilisation. Is voor is het paar verwaasd en hem onbegrepen ziet. Dat institutivisaties van de is Van nu af aan zal hij in Engeland in de pers het gevecht voeren met vele andere linkse intellectuelen over allerlei onderwerpen en schrijft hij veel literaire kritieken. Je zou ook kunnen zeggen dat hij van de dertiger, van de veertiger jaren een van de beste literaire critici is die Engeland heeft voortgebracht. En dat is dan eigenlijk ook tekenend voor Orwell, die nu ook een eigen stijl gevonden heeft in al zijn werk. Hij is geen romanschrijver. Mensen zeggen, goh, is, is, is Orwell nu zo'n goede schrijver? Dan zou ik zeggen ja. Hij is een hele goede schrijver. Maar inderdaad geen romans schrijven. Zoals ik al eerder zei over Spanje. Hij heeft het boek geschreven over Spanje. Als, als je mensen vraagt wat is het, wat is het meest bekende. Wat is een van de beste boeken over de Spaanse burgeroorlog. Dan is het Salut aan Catalonië. Wat zijn de beste beschrijvingen. Van de, van de sociale omstandigheden. Van, van de mensen van de dertige jaren. Dan pakt men gelijk het boekje over Wicken op. Of Londen en Parijs. Wat is het beste uh, dierennovelle? Dan is het boerderij de dieren. Wat trouwens zeer, zeer knap geschreven is. Maar er wordt ook al gezegd dat dat misschien ten dele te wijten is aan zijn vrouw. Die, uh, met wie hij toch al uh, hard heeft samengewerkt aan, de, aan, de, aan het boekje. En als we het hebben over over van mans, over, over dystopia's. En dan hebben we het over 1984. Om niet te spreken van alle woorden die daaruit voortkomen. Uh, Newspeak, en Thoughtcrime, en Big Brother. Die zijn in de taal en die blijven in de, in, in de taal voor, voor, voor, voor lange tijd. Dus geen goede romans schrijven. Maar hij moet gewaardeerd worden. En, en dat wil hij zelf ook natuurlijk. Hij wist heel goed wat... Zijn uh, beperkingen waren. Hij, hij, op op later leeftijd zag hij zichzelf helemaal niet als een roman schrijven. Hij had met, met zijn boeken een doel voor ogen. En dat heeft hij meer, meer dan bereikt. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt meldt hij zich meteen aan als soldaat. Maar hij wordt afgewezen weg, wegens uh, tuberculose. En dat heeft hem veel, veel, veel pijn gedaan. Dus ook iemand heeft wel eens gezegd, nou, het, het heeft de, de staat meer moeite gekost om Orwell uit het leger te houden dan om duizend mannen erin te krijgen. Zoveel moeite deed hij ervoor. Oud-politieagent ervaren. In, uh, in de Spaanse Burgeroorlog Carroja-voering enzovoort, wilde hij graag vechten. Hij die eigenlijk tot, tot aan de uitroepen van de Tweede Wereldoorlog pacifist was, besluit nu dat hoewel Engeland, Groot-Brittannië imperialistisch en uh, een heleboel slechte kanten heeft, besluit hij dat, dat, dat Duitsland hoe dan ook verslagen moet worden. Dat is het, het, het grote kwaad. En zoals het wel betaamt, wil hij zich gelijk helemaal inzetten. Vandaar dat hij soldaat wil worden. Dat lukt niet. En hij gaat met een aantal andere Spanje-gangers. Hebben ze in wat noemt, dat heet Mosley Park, hebben ze dan een... Een, een trainingskamp voor guerrilla vechten. Dat is een beetje vanuit de linkse hoek opgezet. En daar probeert hij zijn ervaring aan anderen over te dragen. Tevens krijgt hij nu een baan bij de, bij de BBC dat voorheen helemaal geen linkse wilden hebben en nu ze hard nodig hadden. Want links is hard nodig in Engeland nu. Het oude klassisch systeem. ...kon voortduren in eerste instantie met de conservatieven aan de macht. Maar nu, nu dat de totale oorlog gevoerd moet worden... ...is iedereen nodig. Er kunnen geen stakingen. Er kunnen ze zich niet veroorloven. De, arbeiders, de steun van de arbeiders is nodig. De steun van de linkse intellectuelen is nodig. En daarom komen de socialisten samen met de, met de conservatieven in de regering en mogen linkse mensen in, uh, in de BBC zeker de linkse mensen die, die, die de mensen aanspreken of kom dan terecht uh, op de afdeling die, uh, uh, die uitzend op India en op Birma zijn bekend gebied met een grappige situatie dat hij uh, uitzendt terwijl zijn boeken daar verboden zijn dat is een boekje over Birma, dat, uh, dat, uh, dat lussen die imperialistische Engelsen daar helemaal niet, met, uh, met zijn felle kritiek. Veel van de situatie van de BBC tijdens de oorlog verwerkte Orwell in, uh, in 1984. Is een bekend voorbeeld is, uh, is de kantine, met, uh, met zijn toch heel karig eten natuurlijk, want er was heel weinig. Maar de hele sfeer van 1984. Tenminste, de, de, de, de, niet dan uh, zozeer de onderdrukking als, uh, als, als, als de geuren en, uh, en, het, en het toestand van de gebouwen en de straten. Dat is toch Londen anno 1940-1945. Terwijl uh, Orwell bij de BBC werkt... ...komt hij veel mensen tegen, ontmoet hij veel mensen... Uh, om, ...met name omdat, omdat, ze, zij veel, omdat zij ook in zijn programma uitzenden. En komt hij mensen tegen die uh, jaren onder de totalitaire regimes geleefd hebben... ...een Silone uh, of een Kusselen, of een Rauschening of een Malro, En doet hij eigenlijk eerstehands allerlei ervaringen op... Dan niet zozeer ervaringen als wordt hem verteld hoe die regimes werken. En zij, dat tezamen met de, de romans die zij geschreven hebben en die hij gelezen heeft, geeft hem een heel goed beeld van het totalitaire regime. Maar voor hem was het niet voldoende om te zeggen aan de andere kant van de kanaal, daar is het beroerd, daar vechten wij tegen. Maar wilde eigenlijk hand in eigen boezem steken. En zocht hij. Naar de wortels. Van het totalitaire denken. Zoals die ook in Engeland aanwezig waren. En met name. Zoals hij vond. Onder de linkse intellectuelen. De linkse intellectuelen. Die dan tegen het fascisme vochten. Maar eigenlijk dachten dat. Er nogal. Wat ze. ...offers gebracht konden worden om de communistische heilstaat uh, tot uitdrukking te brengen. De bekende uitdrukking natuurlijk van uh, een ei breken om een omelet te bakken. Nog een voordeel van uh, bij de BBC werken was dat hij dagelijks uh, een getikte blaadjes kreeg waarop uh, propaganda stond... Van ...die de Duitsers gebruikten, omdat hij daarop moest reageren. Om weer zijn propaganda. En eigenlijk de, de propaganda oorlog was dat dat naar elkaar luisterde. En dan steeds weer op elkaar reageerde. Dit heeft hij zijn hele gevoel voor propaganda. Zijn hele gevoel voor, voor de, de leugen en bedrog. Dat zit natuurlijk in 1984. Je kan ook zeggen dat 1984 uit zijn werk bij de BBC tevoorschijn komt. En 1984 is dan eigenlijk ook de opsomming van de afgelopen tien jaar van zijn leven. Het gesprekken met mensen. De, de ervaringen tijdens de oorlog. Al die kleine probleempjes die men heeft tijdens de oorlog, die heeft hij in verwerkt samen met de grote politieke ontwikkelingen. Met name de, de Yalta driedeling, zullen zal, zal we maar zeggen. Waarin de wereld uh, volgens 1984 opgedeeld is in, uh, in drie rijken. Dat, dat zien wij al uh, daar gebeuren. Dus eigenlijk een opsomming, zou je kunnen zeggen, 1984 van van de era. En... Uh, Hoewel we zeggen, 1984 wijst vooruit, was het eigenlijk ook, uh, blikte daarmee achteruit. Zoals de zei, dat de, de utopistische genre uh, achteruit blikt. Het zit natuurlijk ook, uh, het satirische element, het is natuurlijk helemaal vastgebakken in zijn tijd. Het is een reflectie van, van de dertige en 40e jaren. Ja, en het verscheen in 49. En januari 1950 overleed hij. En dan wordt het heel makkelijk, zoals mensen zeiden. Van, ja, dat is dan zijn levenswerk. Dat, dat, dat is het. Daar heeft hij alles in gestopt. En daar eindigt hij dan. Maar dat is helemaal niet zo, want hij had nog vele plannen wil wilde eigenlijk helemaal af van het pessimistische, waarin wij al wel uh, mee uh, vereenzelvigen. De oorlog is voorbij. Hij heeft nu geld eigenlijk voor het eerst. Dankzij zijn romans die, die goed verkopen. Hij kan weer de stad uit. Hij heeft dan de oorlog doorgebracht in de stad. Ook weer typisch Orwell. Londen werd gebombardeerd. Dus hij moest daar zijn. Hij wilde niet wegtrekken. Maar nu dat de oorlog afgelopen is. En hij geld heeft. Vindt hij een klein eilandje. In, in Schotland. Ten westen van Glasgow. Om daar zomers terug te trekken en te schrijven. En zich bezighouden houden met al die dingen wat hij zo prettig vindt. Met vissen en wandelen. En een beetje op konijnen jagen. En zijn volgende roman die... ...zou daar in die sfeer zitten... Dat, uh, ...dat was natuurlijk duidelijk. Maar ja... ...hij had tuberculosis... ...moest... ...vele maanden in het jaar... ...moest hij ook uh, in een ziekenhuis verblijven. En in januari 1950... ...een half jaar... ...na het verschijnen van 1984... ...zal hij een vliegtuig nemen... ...naar Zwitserland... ...om daar naar een sanatorium te gaan. En onderweg plots toch, hoewel iedereen, niemand dacht dat hij zo lang zou leven... ...toch onverwacht overlijdt hij. Wat toch een grote schok was eigenlijk voor, uh, voor iedereen. En helaas eigenlijk dat, uh, dat die opleving, dat die, dat die positieve kant uh, helemaal onderbelicht is gebleven in, uh, in zijn werk... Wat dan kwam omdat hij de problemen zag. Hij moest op een bepaalde situatie reageren. Al die dingen die fout waren die moest hij aanvallen. En nu het wat voorbij was en hij aan zijn eigenlijke werk kon beginnen. Aan het vrije werk eigenlijk. Ineens was hij er niet meer.